Wij beginnen in onze les nummer 18. Het is al de tijd, ja. Um, we hebben nu een kwartiertje voor allerlei mededelingen voordat we met zover beginnen. Ja, ongeveer dat we kunnen iets doen. En um, Um, we gaan over iets hebben wat wij later zouden doen vanaf september wat wij van plan zijn om dat te doen vanaf september eigenlijk drie, even kort maar dat, uh, dat wij weten dat uh, de mogelijkheid bestaat om, nieuwe mogelijkheid bestaat om, uh, dat wij willen dat benutten natuurlijk hoe kom ik aan dat idee? Dat is niet belangrijk, maar het is weer, uh, bij mij is het zo, dat komt een idee dat ik niet kan slapen. Dat betekent dat ik dan helder zie en dan kan ik niet slapen. En nou, ondanks al mijn pogingen kan ik niet slapen en dat betekent dat het niet mijn idee is. Want ik moet nog een paar uurtjes slapen voordat het nachtles begint en dan kan ik niet slapen. Helemaal helder en dan het hele plaatje komt voor mij en dan moet ik het doen wordt opgedragen, klaar. Nou, de bedoeling is natuurlijk, de <coughs> bedoeling is dat, praktisch gesproken, in onze, dat we moeten continuïteit waarborgen voor de Kabbalah om in dit land. Dus, niet alleen dat, als een mens leert Kabbalah, moet je ook bereid zijn. Om, of in ieder geval uh, een, een, een wens koesteren bij zichzelf dat hij later dat zelf kan doorgeven aan anderen andere onderwijzen ook gebouwen of je cursus organiseert of je dat op een andere manier doet er niet op welke manier maar dat jij het ook um, doorgeeft aan anderen Dat is echt speciaal Um, ook jouw volmaaktheid hangt ook van jouw correcties hangt ook af of van jouw bereidheid om later ook aan anderen of later of zelfs nu proberen aan anderen door te geven dat is dat ook een manier van geven alleen alles anders wordt alleen voor jezelf nou um, wij timmeren al, al een tijdje aan programma wat wij doen allemaal we hebben al een basiscursus... Kabbalah gehad. Dit jaar hebben we... ...dat het jaar van... Mm, ...zorger. We hebben ook nachtstudie... ...wat flink oploopt. Er zijn al drie, 43 lessen geweest. 8 geweest. Dus... ...per jaar wordt het natuurlijk... ...enkele honderden lessen. Dus we hebben een mooi programma... ...wordt nieuw opgemaakt... ...waarbij... ...en dat wij... Vanaf september lanceren wij zoiets als leraarschap, opleiding leraarschap. We zijn nu al bezig daarbij, maar vanaf september wordt het voor iedereen van jullie toegankelijk. De studie zal bestaan uit drie trimesters. Kijk, we zijn bezig, blijven bezig, niet met, we gaan niet iets houden met institutionele zaken. Absoluut niet. Het blijft alles bij het geestelijke, alles alleen maar werk aan jezelf. En geen dat soort institutionele examens of erkenningsprocedure voor als onderwijsinstelling. Absoluut niet, dat interesseert ons absoluut niet. Wie laat zien gewoon... dat die... niet dat die dat iets uh, onthoudt... maar dat die dan bijvoorbeeld... Uh, een bepaalde innerlijke wijsheid verkrijgt... niet innerlijke... ontvankelijk wordt... en kan doorgeven aan anderen... Uh, dan die verkrijgt ook natuurlijk van ons... van het centrum... Uh, komt in aanmerking natuurlijk... om een getuigschrift... voor uh, of ontvangt... waarbij dan is het... Uh, uh, Landelijk hoeft niet erkend te worden, maar het is omdat wij erkend zijn in de kabbalistische wereld, dan kan je dat natuurlijk over de hele wereld gebruiken. En uh, je kan dan ook lessen geven. En uh, wie weet later wordt het erkend, een procedure, want het is voor ons verder niet interessant, al die erkenningsprocedures. Maar wel dat de mensen van jullie die daar. Voor wel voor voelen, dat die dan bijvoorbeeld uh, zouden ook als leraar uh, kunnen jij doet, jij, toch, jij studeert toch wel jij kan toch leraar worden als je daar interesse voor natuurlijk heeft uh, om zelf cursussen te geven ik ga niet meer cursussen geven voor beginners of alleen verder en dieper en niet herhalen en niet voor een andere groep geven is niet mijn rol dus straks iemand van jullie gaat weer hier in deze lokaal of een andere lokaal een les geven, weer voor, laten we zeggen, 50 of hoeveel mensen er zijn. Die bijvoorbeeld die gaat geven een cursus voor beginners, zo'n basiscursus of bijvoorbeeld. Of iets anders, of een cursus van inleiding tot leren, et cetera... Dat soort dingen gaat allemaal iemand van jullie dat doen. Mijn taak is steeds dieper en dieper gaan en achterlaten dat ik wegga, hier, ik bedoel weg, als ik wegga, men gaat niet met pensioen, met kabbala gaan men, niemand gaat met pensioen, maar tot de laatste snik dat natuurlijk, gaan we dat doen, uh, maar dan, uh, dat ik, mijn taak is om zo volledig mogelijk een pakket aan kabbala materialen over te laten, en dan gaan we jullie verder laten uitborduren, dat mensen gaan, mijn materialen, onze materialen uitwerken ja, fijntjes uitwerken etcetera, waarbij ook alles blijft zitten wat, wat belangrijk is in het dat is wat ik uh, wat betreft dus die, die opleiding gaan we even drie tellen omdat wij nog even een paar minuutjes in tijd voordat we zo gaan beginnen kan ik even dat een beetje op het open bord, als je het dan je dat op te tekenen dat iedereen weet hoe dat in elkaar zit. Oké, het zit zo vast, heel vast aan de tafel. Ik zal iets op tekenen eenmaal dat iedereen dat weet hoe uh. dat in elkaar zit. Ik kan het ook omhoog te hoor. Oké, okay, zo. So, uh ik ga even nu, op dit moment ben ik bezig met het, met het verstellen van de, instellen van de, met het microfoon, dat, dat iedereen goed dat kan horen. Want vorige keer was het niet zo hoorbaar, eh? niet zo hoorbaar, was het niet zo goed. Oh, het microfoon was ergens elders, en, uh, maar het was niet zo belangrijk onderwerp. Het was onder, onderwerp meer voor een kinderlijk onderwerp een beetje voor Hanukkahalwegjes het was niet een uh, beetje even nodig maar het was niet zo belangrijk voor het geestelijke werk als je dat niet ziet als geestelijk werk natuurlijk als ja, iemand die lampjes lampjes aanzet waarbij hij waarbij hij alleen aan traditie denkt dan kan hij dan op oh. dezelfde voor hetzelfde het is een net of jij dat is dan niet, geen toegevoegde waarde meer is dan een spelletje monopolie. Dus als iemand, ik ga ook al kaarsjes aanzetten, en zonder, zonder dat hij aan de schepper denkt, alleen de traditie, gezelligheid, huiselijkheid, zoals mijn volk dat doet, dan is het niet anders, niet meer toegevoegde waarde dan een spelletje monopolie. Ja? Of een spelletje, of een klaverjaas. Of een of wordt het? Darts. Darts? Darts. Huh? Darten. Darten. Het is nog gezelliger dan het land dat is lichtjes doen. We gaan ook al lichtjes doen. Weet je wat? Van een prachtige zo. Als je, als je niet begrijpt wat je doet. Als je daarmee van binnen niet richt naar de schepper toe. Wat heb je dat? Ik weet niet waarom. Wat begonnen we nou met goed zeg aansteken? Maar Terwijl yeah. we leren dat het licht altijd eerst in ketter komt. Ja. Yeah. Dus dan zijn we al een hele week aan het denken. Ja, yeah. uh, speciaal zo. heb ik zo gemaakt dat je, dat, in dat je gaat denken. Ja, dat is zo. Maar wat bedoel ik dan het lichtmogelijk? De eerste kaarsje was ketter. Dus het was, was het oh, het Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, dat kersje zelf is als het ware is knieën, yeah. is ketter. Maar daar zit dan een no, licht, komt eerst licht. Oké, uh, oké, okay. yeah. okay. no, okay. we gaan even snel een beetje optekenen dat je een beetje ziet wat het allemaal de be bedoeling is. Dat iedereen weet van waarom ben we ik benieuwd over de studie vanaf september? Dat iedereen kan zich een beetje voorbereiden, zowel so moreel, zeg so dat instellen zichzelf als voor zijn werk. Of of financieel in alle opzichten, het je niet veel te kosten, maar toch wel moeten we in de rekening mee houden. Nou, de eerste studie dan: lerar Lurianse Kabbalah, LK Lurianse Kabbalah. Nou, ah, dat is dan studie van pakweg drie jaar. Maar hoeft niet per se drie jaar te zijn. Als iemand bleak, laat blijken dat hij dan eerder kan, nou, dan is het ook dat. is niet... Uh, en hij hoeft natuurlijk niet alles weten. Hij moet alleen laten zien dat hij sowieso allemaal zien, hoe dat allemaal werkt. En de toetsen, we gaan het één drie keer per, per jaar toetsen. Nou, dus drie, drie, drie trimesters. Eén trimester is dan van, van september tot, tot en met december, vier maanden. En dan januari tot en met april, ook weer drie vier, vier maanden. is tweede trimester. En van uh, mei tot en met augustus is dus het de derde trimester. Geen vakantie. Ik zat geen vakantie. Je mag wel met vakantie gaan, maar dat <laughs> Dan moet je wel te leren dat dat ja. Nou, dat zijn de drie, trimester, drie trimesters. En je gaat leren. We, uh, natuurlijk wie doet uh, nachtstudie dan is het precies hetzelfde dat is niets anders dan dat iets anders erbij komt alleen nachtstudie wat wij doen is natuurlijk volledige studie en straks komt nog iets, wat, voor iets niet in plaats van de nachtstudie maar voor mensen die alleen maar uh, aan donderdaglessen doen wij gaan dan nog iets nog een pagina webpagina aanmaken op onze site, voor audiolessen, uit de nachtlessen. Dus, laten we zeggen, elke week komt één lesje, één lesje, dan één les audiolessen, wat we straks doen. Dan kan je ook jezelf, laten we zeggen, al uh, abonneren, laten we zeggen, uh, opgeven voor zoiets. Dan alleen vier lessen per maand, we hebben daar een stap voor stap, is het genoeg voor jou? We hebben dat alleen deze studie op donderdag plus, plus het studie van uh, een keer per week een audioles van twee onderdelen die wij s'nachts doen. Okay, okay. En s'nachts doen we natuurlijk een zeer intensieve studie. We hebben 43 lessen gehad. Nog, met, met hulp vier doen we. Dan hebben we een jaar al een jaar studie, zoals, uh, zoals wij doen, hier, een jaar hebben we niet gedaan vanaf halverwege november. Oké, okay, dat is dat je ziet dat het sneller... Natuurlijk werkt het erg geweldig snel. Maar dan kan je ook combineren, bijvoorbeeld tussenfase nemen. Ook als je alleen maar dat doet wat je nu doet, ook dat is, voldoende zou zijn om ermee. Alleen moet je meer werken, uh, zelfstandig. We gaan binnenkort deze week, waarschijnlijk nieuwe week, of volgende week, sorry, komt er een uh, hebben opgemaakt uh, een leer, leergang inleiding tot de leer, zo'n 300 pagina's met vier hulpmiddelen Een woordenlijst ook, eh, ook 375 pagina's dus volledig alle tekeningen zitten daar dat is dan het tweede onderdeel wat betreft de structuur van de geestelijke wereld en wat betreft geestelijke werk, hebben we genoeg materiaal. Ja, hebben we dan vorige cursus ja, basiscursus. Ja, we nog uh, extra wat wij doen. Dat is, moet ook voldoende zijn. Iemand kan gewoon dat zelfstandig aan zichzelf werken. Alleen volstaan met cursus wat je doet op donderdag. Uh, op donderdag. Of, plus, of plus extra wat, we, wat gaat komen nu. Eh, Zo'n ook vier lessen per week, per, per maand. Van wat wij s'nachts doen. Dan doe je dat in plaats van 25 lessen. Wat wij doen s'nachts, 25, 26 lessen wat extra we doen in nachtstudie, dan heb je dan uh, per maand, heb je dan vier lessen. Oké, okay, doet er niet toe, maar jij pakt de smaak ervan. Leraar opleiden. leraar, uh, zeg ik dat, drie jaar studie, en dan is het, dat is dan, zo het, basisonderwijs, ja, yeah? basisonderwijs. Je kan uh, overal cursus geven, et cetera, kan je beginnen voor jezelf, kan je doen. doen kan je ook in het kader van onze onze cursus zien, maar bijvoorbeeld als je dat uh, laat zien dat hij dat, dat kan kan hij bijvoorbeeld in onze cursus wij dat organiseren, en hij gaat het geven, of hij of zij of toe. Ja, daar gaat het om als je staat voor de klas, als je dat gaat doen, dan je zal zien dat dit gaat dat je zal enorm veel vooruit gaan, iedereen van jullie, Alleen moet je moet je dat willen als je daar wilt en wil komen natuurlijk als je dan opeens voelt dat je niet anders kan zoals bij mij wel het geval was ik wilde nooit voor het last staan ik was tevreden, maar we, dan moest ik het doen, zo is het moet je ook zo bij jou komt een moment wanneer je het niet anders kan Dat is dat gewoon zeg je nou je, je, kan, je kan niet je kan niet eromheen, je moet gewoon dat doen dat iedereen, dat moet, moet bij jou komen nou dat is dan drie jaar Ongeveer. Dat wil zeggen, het kan uitlopen drie tot vijf jaar. Drie of vijf jaar. Dat uh, doet er niet toe. Het vertelt tijd het, het, voor ons. is niet belangrijk. Iemand kan bijvoorbeeld langzaam doen. En dan doe je dat in vijf jaar. Het is niet. Hij hoeft niet. Mm, uh, je ontvangt geen beurs. Dus hij hoeft niet dan over, over iets. Ik uh, <laughs> zeg dat financiering. Dan kan je doen wat je wil. Je eigen gemaakt. Doe je dat bijvoorbeeld. De andere doet in drie jaar, in twee jaar. Hard werken aan zichzelf en dat. En jij doet in vijf jaar. En wat is het? Dat is dan leraar. Oké? Dat is dat. Nou, dat is. Dan ontvangen dan, en dan is je dan leraar. Leraar, hoe uh, heet het? Spogitaioch uh, schreef, kreeg je dan van ons, van leraar Lurianse Kabbalah, LLK. Okay. Uh, hoe kunnen we dan toetsen? Niemand in de wereld kan toetsen. Er bestaat niet zoiets om, om de geestelijke de vooruitgang van de mens, of niveau te peilen van het geestelijke niveau van een mens. Hoe kan je dan peilen? Ik heb gezien dat in Baruch in Israël bijvoorbeeld, dat commentaar gegeven aan de rabbi daar ook. Hij <laughs> heeft dat allemaal, direct aan die dat doorgegeven zijn, al dat leerplan van hen. Allemaal zitten er mensen met veel brains, maar wat is geestelijk, is totaal iets anders. Ze maken mooie plannen, examens, et cetera, et cetera. En ik heb gekeken naar die examens, dat is de multiple choice. Ik zeg, wat is het multiple choice? Hoe kun je de multiple choice toepassen wat geestelijk 5 5. dat zeggen No, <coughs> nou, let me zeggen zo. So. Wat is multiple choice? Fijne, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, multiple choice Laten we zeggen, ik geef een beetje misschien uiter, eh, misschien misschien te, te, te een voorbeeld misschien te, te, te, te ver gezocht, maar laten we zeggen, wat moet ik dan in zo'n toestand? Laten we ik, ik beschrijf een bepaalde toestand en dan moet je dan antwoord geven. Wat, bij wie moet ik dan raadplegen? leggen? En dan zeg ik dan, staat het geschreven dan. Bij engel, bij een bij een duivel, van een duivel of van de schepper, of dat soort dingen, ja, multiple <laughs> choice. Dat is niet normaal. Dat is niet. Natuurlijk was, zullen we geen, er bestaat geen methode. Niemand in de wereld weet het. En wie ben ik om dat te weten? Maar mij is het al een richting gegeven wat ik moet toepassen. Ik weet niet of dat, dat, zal, ik dat ik zal allemaal uitwerken, maar, we hopen altijd, hopen, dat dit van boven ons ge geopenbaard wordt en niets anders, niets anders. We moeten ook niet verkeken. Het well, is mij gezegd. Moet je dan beginnen, moeten we dan beginnen met het leraarschap. Oké. Okay. Dan well, doen we dat in september. Maar verder zal we zien. So, zal ons. Wij moeten beginnen. Je moet je niet altijd alles zien. Wat is dan over de tien trappen verder. Jij loopt ergens in een trap op een trapportaal. Nee, je loopt nu de volgende trap treden. Niet verder, verder kijken. Dan zal het wel openbaar worden. Maar, maar een richting van mij, wat mij geeft, is dat natuurlijk niet uh, peilen van wat iemand weet. Ja. Wat is er aan Wat is een Dat wil ik natuurlijk niet vragen, wat is, dat is de dingen die je kan onthouden met je, kop, met je hoofd. Okay. Maar een klein vraagje van waaruit blijkt dat jij kan verbanden leggen in het geestelijke. Wat je niet niet kan spieken bijvoorbeeld, je kan moeten wel kijken, dan moet je ook zoeken. Je kan bijvoorbeeld niet zitten dat iemand bijvoorbeeld komt op een examen, die zit hier naast mij, en ik kijk nou of die niet uh, spiekt ofzo, of die niet, zo, dat is allemaal <tot> blachen. Je ja mag doen wat je wil, je ja mag dan thuis dat ik dat doe, ik zal zo'n vragen stellen dat je nergens antwoord voor krijgt, dat jij moet het alleen werk aan jezelf doen om antwoord te krijgen. Krijg, krijg je? Het hoeft niet te, dat jouw antwoord klopt of niet klopt. Het absoluut niet, dat is ook niet belangrijk. Dat is jouw, jouw eigen geestelijke ontwikkeling. Hoe kan ik dan zeggen dat het niet goed Ik moet alleen, dat moet blijken, je moet bleek geven dat jij, dat jij betrokken bent. Het is heel ander, dat niet dat ik moet, ben ik, heb ik het goed of heb ik het niet goed? Het is veel soepeler, geestelijke. Het is heel soepel dat, dat ik zie dat ik bij jou het werkt, ja dat het werk bij jou, dat het niet een antwoord is van jouw artsverstand, maar het komt door jouw inspanning zelfs als het nog veel ontoereikend is, maar ik zie dat dit komt door jouw poging, eh, jouw verlangen om te om te om te om te leven daarin. Nou, dat is al, dat is het al, dat is een goede. En dat is wat dat soort testjes zullen we doen, drie keer, per, drie keer per jaar. Opleiding doen we dat voor Kabbalah vanaf september. En stap voor stap zal je het doen, want de vraag naar leren is nijpend. Ook hier een enorme, enorme vraag naar, naar, naar leraarschap. En niemand nog begrijpt hoe dat allemaal is. En wij zijn pioniers in dit land ooit, wat ik geef, no nog nooit he, geweest was. Dus jullie, jullie zijn de eerste die dat moeten, die, die op zichzelf zal dat nemen. En natuurlijk doe je eerst in jouw eigen regio, als je naar Rotterdam komt. Dan ga je nog een programmacursussen organiseren. Als je bijvoorbeeld zit in een verzorgingssector, ga je dat doen voor je verzorgingssector? Je gaat daar bijvoorbeeld iets vertellen over. Je weet dat jouw branche, je gaat het met goede behenden doen. Als je in een psychiatrische inrichting bijvoorbeeld werkt, dan kan je dat aan een psychiatrische patiënt naar het personeel geven. Of met een psychiatrische patiënt, dan worden ze nog misschien nog gaan ze nog vorderingen maken, nog meer dan het personeel. Hmm. Dan ze nog, heen, dan <laughs> misschien gaan ze dan omdraaien naar na na de na na na cursus zo ga je dat geven. Weet je dat? Je zal zien hoe dat gehoord De ziel gaat niet, de ziel is niet ziek. De ziel is niet gecorrigeerd, maar niet ziek. Dus, nou, als je kan natuurlijk gevangeniswezen absoluut. Absoluut, in gevangenis maar een grote... Boeven, kan je dat absoluut? Is <coughs> het geweldig om Kabbalah te geven? Hells Angels, prostituees, zij leren het sneller dan rapis Veel sneller. We hebben dat? leren sneller Kabbalah dan bijvoorbeeld iemand die dan al zijn leven leert traditionele Torah. Wat hebben we Ik zeg het eerlijk wat ik zeg. Zo zien we dat. En health als je hem echt helpt, als je dan hem zegt tegen zichzelf, te listen, dat zal je wel, dat zal je wel, uh, geweldig zal je helpen. Als je zeggen, ja? dat gaat doen, fact, ja. je mag wel drugs doen, maar dat zal je wel helpen. Zal die ook gaan, zal helpen, absoluut. Kabbalah is voor iedereen, het is niet voor een heilige. Jij wordt heilige door Kabbalah ze huh? het ook in het palen gebruiken dan als je zegt over Hells Angels of zo. nee uh, kijk dat was daarom een hele goede vraag hij vraagt kunnen dan bijvoorbeeld Hells Angels, Hells Angels niet, niet als groep ja, hij wil als, als voorbeeld als een als het, uh, al, dat, uh, laten we zeggen uh, boeven of uh, iets met Hells Angels gemaakt, te maken. absoluut niet um, zijn ook grotere boeven, die dan uh, whiteboard, so that, witte kraan, witte borden kunnen doen, is nog veel erger dan dan die Spijkerbroek en de, in die, in die motorfietsers. We, we hebben niet over groepen. Kunnen ze wat wat Tim wat vraagt Timons? Kan men Kabbalah in deze tijd? wel tijd. Men kabbala, kan men Kabbalah gebruiken? Uh, als je, als je slechte intentie ermee hebt, dat is eigenlijk. Hoe kan men Kabbalah gebruiken of misbruiken? Als een mens geen goede intentie heeft, heeft hij niets te maken met Kabbalah. Begrijp, begrijp je? Dan heeft hij te maken met woorden: met woorden, geven, nemen, eh, ontvangen, al die woorden van Kabbalah. Dan heeft hij niets te maken met Kabbalah. Dus Kabbalah begint met jouw juiste intentie of de, wanneer jij streeft naar het juiste, naar de juiste intentie, Want de intentie is de richting hoe kan je iets ontvangen van Kabbalah, als je geen richting hebt richting is kavana, is intentie dus de innerlijke richting niet met handen en voeten zoals in onze wereld maar de innerlijke beweging echte beweging, ah, wij kunnen niet zien geestelijke, maar als je geestelijk innerlijke intentie opbrengt, als jij zou kunnen zien, net als een röntgen Röntgenfoto, ja? Als je zou kunnen zien waar, waar jouw lichaam helemaal weg is, niet zichtbaar is. En dan zou je zien, als je intentie opbrengt, dat al jouw vectoren, al jouw krachtjes, krachten die allemaal op aarde zijn, als het ware, naar allerlei kanten kijken, verstrooid, die gaan allemaal rechtop kijken, net als een magneet. Waar was magneet van boven? Ga je daar aan een, aan een, het, aan een hele hoop. Van scherfjes, metaal richten allemaal, allemaal gaan ze dan rechtop te staan ja, zo precies hetzelfde gaat jou, als je intentie opbrengt al jouw krachten gaan in één richting creëren, dan kan je het nooit misbruiken. en als iemand dan geen intentie heeft dan betekent dat hij laat zichzelf niet door magneet aantrekken dan hebben dan twee polen, laten we zeggen twee plus plus met elkaar dan gaan ze niet elkaar zeggen dat geen reactie met elkaar. Ja, begrijp het? Afstoten. Afstoten, oké. Maar dat is niet, wordt niet, uh, je kan het niet misbruiken. Maar natuurlijk in de tijd vroeger, in de tijd van Zohar, en later in de tijd van Ari ook, was nog verboden om Kabbalah te geven. Maar vanaf de tijd van Ari, vanaf 1570 ongeveer, is het weer toegestaan? Geen verbod meer was voor. Ik kan nu niet erop ingaan, later zullen we het allemaal studeren. Waarom was het zo? Maar voor ons is het niet meer absoluut. Niemand kan misbruiken Kabbalah. En wat bijvoorbeeld daar in Amerika, Amerikaans, Engelse ploeg hoe je is klopt, gedaan. Ze zijn gericht op het aardse dus ik gebruik de kabbala voor het aardse nogen, he. misbruiken ze kabbala. Natuurlijk een beetje dat klinkt wel, uh, uh, een mens gaat dat doen. De mens moet zichzelf natuurlijk door die klappen die daar, hij daar opbrengt, op, op, oploopt, wordt hij dan volwassen. Dus ook dat is goed. Wat, wat zij daar doen, natuurlijk zijn ze gericht absoluut naar geld. En wat is al. ze zijn dus, niet dat ze misbruiken de Kabbalah, ze geven Kabbalah. Maar natuurlijk met zo'n intentie is het natuurlijk al geen Kabbalah. Aan de andere kant is het zo, ze weten de wet. de wet. De wet luidt zo dat, ook so, voor niet-Jood, dat de mens moet streven dat hij uiteindelijk eentje in de heeft aan de leer van de schepper. Eén kind moet je geven. Dat is niet slecht, zeg maar wat die, die anderen doen daarmee, wat er daar, daarmee wordt gedaan, wat de leiding daar, daarmee doet, dat is iets anders. begrepen? dat? Daar zitten bouwen kastelen en eilanden, enzovoort. Dat is iets anders. Maar zo niet aan ons te zeggen. Maar ook dat is nodig, want zij laten mensen geven hoe moeilijk het is te geven weet je hoe moeilijk het is te geven je weet niet hoe moeilijk het allemaal te geven is een mens kan geven vaak alleen wat zakelijk is wat gevraagd wordt van hem dat geeft Ik probeer nou te geven jij zal zien ook dat het moeilijk is als we bijvoorbeeld zeggen 25 euro moet je geven probeer nou 26 te geven hoe moeilijk het is en elke euro dat je meer geeft, overwin je jouw ego, ego. En uh, een lezingje, wat zij geven, Amerikaanse, een lezing, één les, van de Amerikaanse, Amerikaanse Engelse club, is 60 euro. On, onzin, wat ze dan geven, 60 euro, alleen maar een les, van, van twee, twee, twee uurtjes ongeveer. En dan praat ik zelf, bla bla bla, over... Kabbalah dat in de hemel is, maar niets met jou te pakken. 60 euro is per een les. Nou, uh, we hebben 30 lessen per, per maand. Ik bedoel, uh, ik bedoel dat dit, uh, ik zeg niet natuurlijk, ik hou dat absoluut deze prijs, waarom? Omdat ...Iedereen moet niet een elitaire bezigheid zijn. Iedereen moet het allemaal, allemaal dat hebben. En als ik straks wil wie weet dat wij iets meer doen, vragen zo Maar ik wil niet. Ik, het is noodmaatregel dat we meer vragen. Ik zou het niet willen meer vragen, zelfs als een mens zou zelf van zichzelf zou kunnen geven. Er zijn mensen onder jullie die van het begin af aan al een uh, paar mensen, Weer of weinig natuurlijk, één uh, of twee paar mensen, min, meer, meer misschien, paar mensen, die dan van het begin af aan al Of later een tiende van hen al geven. Ongelooflijk. En mensen die gewoon hun vertrouwen gewoon blindelings geven een tiende. Nou, dan ga je absoluut vooruit. Niet wat mij betreft. Maar het wordt jouzelf, wat jou zelf, wat jij zelf betreft. Dus op die manier erg moeilijk is het om te geven. Dus wat, we in de, wat ten aanzien van jouw vraag is. Dus je kan nooit misbruiken nu in deze twee kaballa. Vooruitgaan, moet je natuurlijk proberen steeds ietsje meer geven. Dan is het maar een jure meer. Overwin je jezelf. Ongelooflijk is het. Hoe, hoe koppig is onze regel dat zegt. Uh, nou, zo is het dat is wat ik moet geven. Ik zeg het alleen vriendelijk aan jullie. Niet dat ik suggesties maak of zo. Want uh, nogmaals, ik heb er gezegd. We gaan naar de lezingen van die Amerikanen. Van dat geeft nog niet een berg, geeft het. En niet hij geeft, maar gewoon iemand in de. Iemand in de gewone, iemand heeft een beetje geleerd woorden, alleen woorden uitspreken. Heeft absoluut niets met het geestelijke te maken, heeft nog geen rabbi, en niets, maar geeft alleen <qualify> lezing. Hij heeft goed natuurlijk goed onder woorden kan brengen, professioneel zijn, ze weten goed aan te trekken mensen die het goed kunnen verkopen, babbeltje verkopen, heel goede verkopers. En ik geef ook wel lezing 60. Dus Kun je voorstellen? Alleen maar een lezing en dat is <the courtes> niets absoluut helpt hij absoluut niets, want ze praten alleen maar woorden van ergens dat, ergens dat, kabbala ik, ik, ik heb geen hoofdpijn als ik het hoor, hoor. absoluut dus ook ze misbruiken kabbala want ze laten die mensen geld geven vooral de die rijken die dan, Hollywood in Amerika al die grote zaken mensen, die betalen zich, weet ik veel die betalen miljoenen euro's voor dat om en ook dat helpt die mensen. Ze Zij geven dat geld en zij op en zij, die groep van hem, die die, de die zijn consequent daarin. En zij bijvoorbeeld benaderen hem steeds, bellen hem op, zeggen ze nou, we hebben nog uh, 50 euro, 50.000 euro, 50.000 euro, we nodig voor kinderenprojecten zo. So, en ze dat die man gaan betalen. En ze blijven hem bestoken met telefoontjes. Ik heb niemand van jullie gebeld. Niemand bel ik absoluut. Als iemand bijvoorbeeld drie jaar bij ons doet... ...en dan opeens verlaat ons... ...ik zeg ik uh, goede wensen... ...en uh, niet aan iemand bellen. Waarom niet? Niet dat ik goed ben, uh, absoluut niet. Maar als ik dat ga doen... ...dan sluit voor mij alles dicht. Dan kan ik verder niets... ...niets begrepen. Ja, natuurlijk, rekening zou natuurlijk wel... ...flink omhoog gaan. Maar... Maar dan is het, dat is mijn doel in mijn leven, dat, dat geeft me leven. Hè, en niets anders. En niet het geld, want ik weet niet wat ik met geld, met geld moet doen. Ik weet absoluut niet wat ik met geld moet doen. Ja. Huh? Jij weet wel, hè? Nou ja. Oh, yeah. okay. <laughs> <laughs> maar ik weet absoluut niet wat ik met mijn geld moet doen. Zeggen. Drinken, niet fruit, uh, uh, eten, dit, uh, dat uh, weet ik veel. Uh, andere dingen ik heb ik ook uh, dat is afgezworen, dus... Uh, <laughs> Oké, okay, nou, leraar, Dus wat jouw vraag betreft, ja, we gaan niet verder de revolutie inland Ik doe een andere partij Ja. Ja, dat is goed, dat is goed. Het is belangrijk dat we dat nu bespreken, Dat We weten wat we wij doen, uh, ook. Ja? Is het ook essentieel dat je bent geweest. Probeer dat wil ik ook zeggen. Dus wat we gaan doen. is heel goed dat je zegt. Dus leraar, leraar eh uh, wat gaan we hier doen? Eh uh, Shlavisulam, ja? Slavé, Slavé, Slavé, Sulam. We gaan dat even zo so doen. S, S, S. Ja? En dan doen we dat ook Pticha, ooit. dat inleiding. Komt ook zo op de site volgende week. Geweldig alles. Hebben we daar ook inleiding tot de Kabbala-leer. Kabbala, Kabbala, Kabbala-leer. Oké, dan gaan we dat I I K, B. Oké? Dit weet ik. En dan uh, elementaire, elementaire, elementaire kennis, kennis uh, Hebreus. Niet geen geen grammatica, niet alleen dat jij, laten uh, we zeggen, een woord. En niet alleen Hebreus van Kabbala. Niet het Hebreus, wat uh, on all uh, van van uh, it, van. en kalfjes, weet je dat je allemaal Hebreus van wat daar spreekt daar. Zijn mooie Hebreus natuurlijk wat daar spreekt, maar voor ons niet taak. Natuurlijk is het goed om Hebreus ook te spreken, absoluut een geweldige taal. Maar elementaire kennis van Hebreus van Kabbala. Nou, dat komt nieuw. De volgende week al een woordenboek van uh, inter, interactieve woordenboek van 375 pagina's. Nou, ik heb daar uh, wat ik aan tijd en moeite heb daar gespendeerd. daar heb ik hem zelf aan um, gemaakt. Dat heb niet gemaakt, dus daar heb ik, uh, daarin heb gevoerd allemaal dat was allemaal. Dat kan je gebruiken om dat ook te leren. Alle elementen zitten daar hulpmiddelen in om. Uh, inleiding, inleiding tot de kabbalah te leren met alle hulpmiddelen. Niet moeilijk. Oh, werken een beetje. Dat that is een beetje het programma. Kort, gaan we Dat is dan de eerste, Solam betreft, geestelijke werk, geestelijk werk aan zichzelf. Elke, elke studie beheelt twee aspecten: geestelijke uh, werk en inleiding tot de kabbalah is de structuur van, uh, van de wereld. Structuur van de de geestelijke ladder Is dat. En slavijs Solam is geestelijk werk. Hoe moet je aan jezelf werken? Om jezelf in overeenstemming te brengen met die geestelijke ladder. Dus die twee, twee dingen, als het ware, werken als twee, aan twee kantes, de twee kanten sneden in mes. Ja, van twee balletjes kan je hier dan jezelf aan jezelf werken. Oké, daarmee ongeveer dat. Dus hier alleen kennis, elementaire kennis, elementaire, kennis van Hebreeuws dat jij letters nu kent. En je, de letters kan je combineren in woorden. Dat jij kan bijvoorbeeld woorden uh, woorden een uh, woord, uh, bijvoorbeeld. Je neemt een woord, dus nog niet in zinnen, alleen een woord. En jij kan hem bijvoorbeeld lezen, en jij kan bijvoorbeeld die materiaal, alleen getalwaarden, bijvoorbeeld, kan je, kan je, kan je daarvan uh, op, optellen. Gewoon, als je andere dingen, kleine, kleine dingetjes, en natuurlijk uh, dat. Van de grammatica hoeft niet, hoef je niet. Je moet zelf kijken hoe je dat allemaal aanpakt, of je dat doet. Maar dat is dan. Misschien zullen we, zullen we inlassen dat iemand van onze mensen dat ook een cursus heeft. Een klein beetje. Of in, het, via internet, een beetje. Maar alles, we, hebben daar, we hebben dus een, een, een leergang Hebreeuws op onze side genoeg om, om om een beetje te leren perhaps. ja tijdelijk? een beetje zo daarmee uh, verkreeg iemand dat getuigschrift van leraar uh, leraar zeg het leraar dat is een wereld wereld erkend hoef je niet een uh, overheids wij we zullen ook onze eigen stempel daarop zetten en uh, geen mens in de wereld is bemachtigd om, ik ben gemachtigd om dat te doen en geen rabbi, geen niemand in de wereld en die mij tegen kan werken in deze oké, okay? niet in Israël nog in Amerika nergens uh, want het is van boven gegeven nou, en ik had nog altijd uh, de de grootste kabbalist kan ik hier in deze tijd, kan ik altijd vragen, als je niet, als je wil mee bestrijden, je hoeft niet, je hoeft niemand te bewijzen iets. Maar nou, als iemand zegt, wie is die partner? Ik zeg, kom, ga even aan de tafel zitten, een paar juries nemen we, da, paar lief, gaan we kijken wie, wie van zoogar, wie tot wie spreekt Zogar, niet, niet wie wie, wie kent Zogar, maar tot wie spreekt Zogar tot ja, jou of tot dat, niet. Dat. Ja, dat, uh, eenvoudig, ja of niet? Maar natuurlijk zijn er grote kabbalisten die enorm veel meer, geweldig meer en geweldig hoog, hoog zijn. Maar ik voel dat ik mij uh, en mijn taak is dat. Klaar, dat we dat zo zeggen. En iemand anders heeft een taak voor... Al allerlei congressen loopt, al die congressen. Ik ben ook nu uitgenodigd, bijvoorbeeld, op een congres in 2007. Van de wereld congres over Ramghaal in Padua en in Jeruzalem. Absoluut topkom daar naartoe. Rabiërs, ik heb het bedankt. Ik heb ook het uh, woord, want zij weten dat ik uh, een van de weinigen in de wereld ben die geheimen van Ramghael kent. Van, van niet, niet, wat zij dan allemaal weten, allemaal ze weten enorme dingen. Maar ik ken het geheim, ik heb ik ontdekt iets wat heet Ramgaan Code. Maar, het is niet belangrijk, wat, maar dan zeggen ze in mij: ga, ga maar daar, je wordt even uitgenodigd. Dan heb ik gezegd: ik heb bedankt. En ik heb gezegd: nee, ik, ik ben geen spreker. Nee, inderdaad, ik kan niet spreken. Alleen aan jullie kan ik het vertellen, Dat jullie: hoe lang hebben we daarover gehad? Dat jullie leren dat jullie ontvankelijk worden. Ja. Want eerst hadden we hier een cursus waar we allemaal tegensteigd, allemaal hanen waren hier, allemaal tegen, allemaal mensen met hun hoofd, probeerden ze alleen tegenwerken, et cetera. Maar goed, zo so was het. En ik heb gezegd, nee, ik kan niet, want ik kan niet spreken. Dan, heb gezegd, nou dan hebben ze een antwoord gegeven. Ik heb het al direct in correspondentie. Dan hebben ze me gezegd, je te. oké, okay, hoef je niet daar iets te lezen of een speech houden. Want daar zijn genoeg grote die dan speech weten okay. goed <gibberish> te houden. Die gaan s'nachts wakker maakt, dan weet ze mooi, mooi praatje te maken. Je hoeft niet, maar jouw aanwezigheid is belangrijk. Dat jij daar iets zegt, iets over Ramhael, een paar woorden over codes, Voor code van Ramhael, achter de coulisses, niet naar de. Dat is vooral belangrijk. Dat vind ik altijd belangrijk. Dat is een mooie, mooie toevoeging. En dat is in Padua, ook in zijn een zekere borgplaats. Er was een grote congres. en in in en in Jeruzalem. En daar heb ik toch gezegd van aan die grote kenner, de grote rabbi heeft me ook uitgenodigd. een van de rabbies is de is de directeur van het Ramchal Instituut, Mahonah Ramchal in in Jeruzalem. Uh, ook anderen, daar heb ik ook bedankt en gezegd, uiteindelijk had ik gezegd, uh, had ik gezegd van, maar ze zullen toch wel ze zullen me wel even door dan heb ik ook gezegd dat niet Ramchal is mijn leraar maar Ari, van Ari als het congres van Ari was, ben ik bereid om naar de maan te gaan, waarom? het is mijn leraar Ramchal, ik dacht eerst dat hij mijn, mijn leraar was, was want wij hebben het beide dezelfde leraar, Ramchal en ik heb allemaal beide hebben leren ai. En ik had gedacht dat, uh, dat Ramal mijn leraar was. En dat bleek dat het niet zo so is. Dat wij zijn beide zitten als het ware in de klas. van ai. <coughs> Hoe groot ai is? Want alles wat bestaat, niets is in vergelijkbaar zelfs en um, met het gaan in, maar wij, gaan met, wij leren met jullie daar ook nachts, die nachtleerles en jullie kunnen ook daar ook hebben iets, elke week misschien gaan we ook een deel ook komt, en elke week dan, als we dat niemand die abonneert was ook die vier lessen één les per week, dan krijg je ook een stukje van haar. absoluut niets te vergelijken, alles is menselijk maar het is oké nou, dat is dan leraar Kabbala. Leraar Kabbala voor basisonderwijs. Dus so het laagste wat is. Maar dat is al voldoende om overal lezingen te geven. <laughs> Daarmee verkreeg men uh, het of het of, of de. Wat als iemand... Getuigschrift. Getuigschrift is het eigenlijk. Getuigschrift natuurlijk. Maar als iemand uh, Judo doet. Dan heb je dan zwarte band... Hier is om, hier is de eerste band is zwarte band. Het begint met gele slip. Maar het band of dit band? De, dan hebben we die vergelijkbaar dan de groene band. De, de, de, de groene band. Band? De groene band. De groene band? Nee, dat komt met zwarte band. Zwarte band. Zwarte band, dat gaat andere. De groene band dat overeenkomt met zeer amper. Geestelijke Groene band betekent. En uh, verder zijn meester, meesterschap in het geestelijk. Dus ja, in het geestelijk. Beetje moet een beetje grappig ook wel zeggen. Dan, volgende is dan, uh, de volgende, dat is dan, noemen we dat. Volgende is dan, um, uh, laten we zeggen, studie voor, for, uh, hoe noemen we dat? Laten we zeggen, kandidaat. Kandidaat goed, kandidaat, kandidaat meester, in kandidaat meester, kunnen dan woorden is niet belangrijk, maar belangrijk is in, in Lourianse cabala's. Hier wij pakken geen andere cabala's, Er staat geen andere cabala's. Ik ben ook naar, de wel geweest hier op de filosofische en en hydraulica, oh hermetica, sorry <laughs> hydraulica, <laughs> hydraulica, hermetica, oh, oké, okay. oké. Dan heb ik daar geweest, oké, okay. heb ook okay. gezien, dat ook daar? Heb je zitten ook christelijke Ik weet wat het allemaal is, <laughs> natuurlijk, natuurlijk pogingen zijn er wel, maar natuurlijk is het. Er bestaat geen andere kabala. Trouwens, je zit kabala ergens met een Q. ku, met een letter ku, en niet met de kaart. Alles Nee, die alles Dat is dan de, dat dan dat is dan niet plus dan christelijke of, of zeg dat occultisme yeah, occultisme. Oh, yeah. Daar moet je dat natuurlijk. Als je wil dan kan je altijd leren dat, maar het helpt je niet, help uh, in je niet eh okay? in Absoluut niet. Okay. Dus kandidaatmeester yeah. dan uh, heb ook, dan heb ook dezelfde dan Slavois ulam is altijd, celde Slavois ulam deeper natuurlijk, Ja? En and en dan en dan komt het nog daarbij dat komt er nog naar bij, uh, een beetje werken, uh, dus als hulpmiddel, hulp, hulpmiddel, of, zeg dat, uh, is, test. Talmud, talmoed, is er als verrood, talmoed, dus leer van, dienst verrood, talmoed van tien verrood, alleen, alleen, uh, zeg ik, dat, gebruik, alleen te leren te gebruiken, dus als naslagwerk, naslagwerk euh, gebruik. Dus niet, niet, niet leren zelf, en daar valt niets te leren in het is, Ze Zij leren daar in Israël dat dag en nacht, valt niets te leren. Het is een alleen een naslagwerk. Moet je wel kunnen gebruiken voor het, om als je iets niet begrijpt, als je iets niet dat als je nou, niet denkt, oh je wordt niet verder je gaat niet geestelijk vooruit om, om daar te leren. Het is alleen erbij. En wat nog meer. Uh, nou, zo hebben we gezegd. Dat is geestelijke werk. Dat is, dat, dat is een beetje slaat op dat op de tweede gedeelte. En laten um, we zeggen algemeen beginselen. Beginselen. Beginselen. Zorgen. Dus niet aramees, alleen maar beginselen dat jij laat zien dat jij weet vernoeken. Dat, hoe dat allemaal uh, operationeel systeem uh, een beetje dit, en dat, Hoe wat Zogar ons gebruikt, gebruik van de taal van Zogar, niet vertellen over het geestelijke, maar het geestelijke. Ja, is dat is het beginsel is over. En daarbij verkrijgt men de rode band. rode band is Bina, dat De rode band. In, in de geestelijke wetenschap. Er bestaat alleen één geestelijke wetenschap. En alle anderen zijn natuurlijk over het geestelijke. Alles wat in de, in de bibliotheek bijvoorbeeld is, wat ik heb tegengekomen daar in Philosophica en Hermetica, is over het geestelijke. Praten over het geestelijke. Alle gnostici praten over het geestelijke. Maar voelen nul komma met alle respect van en ik zeg het alleen zoals het is, zonder, oké, okay, je begrijpt dat, je dat, het jou, dat het jou doet pijn, maar het ook, ik ga niet mijn koe, mijn koe prijzen en dan zeg ik een andere koe is, is minder. Er bestaat, het is ook niet slecht wat ik daar, wat daar zeg, het is allemaal omhulsels, om, omhulsels, natuurlijk ook dat nodig is, maar als het tijd komt om te penetreren tot de kern, dan we doen het keer. Okay. Probeer het te keer. Dat is kandidaat en meester. Yeah? En natuurlijk Hebraeus. Hebraeus ook in, in uh, zinsverband een beetje. Zins. We zeggen zinsverbanden. Verbanden. Dus begrips. Wat zeggen begripsapparaat. Oh, hier is het niet zoveel kennis van het Hebraeus als begripsapparaat. In het niet in het Hebraïus. Niet hoeft het niet, maar dat jij wel kan gebruiken, gebruiken. Want ik heb ook gezien dat in de bibliotheek hier geweest over die Reuchlin, Reuchlin, een grote expositie over Reugling, over, over iemand die in, in het Westen was een geweldige en christen was in de 15e eeuw even voor, het, voor de Ari, voor Ari. En uh, in die moeilijke tijd waar de hele Europa was alleen in diepe uh, slaap in diepe, slapen, of in diepe het, uh, het uh, Middeleeuwse uh, slaap en natuurlijk normaal antisemitisme hij heeft voor een beetje voor joden gekomen en hij heeft gezegd toen uh, en hij had mooie uh, dingen gezegd dat elke woord elke letter van het Hebreeuws brengt naar de schepper hij had belang van het was een van de eerste die het belang van het Hebreeuws voor christenen heeft heeft aangegeven. Maar zijn Hebraus was natuurlijk erg elementair en naïef. Daar heb ik gezien allemaal zijn werk en voor mij is het niet en, uh, heb ik gezien Natuurlijk heeft hij zijn best gedaan. Natuurlijk, Maar in die tijd natuurlijk, uh, natuurlijk was het ook Böme, alle andere grote die had meer wel een beetje van het Hebraus gelezen. Maar altijd nog vanuit hun posities. Ze konden zich niet verplaatsen in het, de, geest, de geest van Jood. Alleen vanuit hun positie, vanuit mijn christelijke hart, probeer die dan anderen aan te proberen. Natuurlijk lukt het niet. Hoewel ook een christen, nou ik heb ook gezegd gisteren in mijn nachtles, <h> dat ook die drie lijnen, <availability> is ook overeenkomst bijvoorbeeld in het zin, in het voor een christen bijvoorbeeld. Het is ook de drie lijnen, dat is bijvoorbeeld rechterlijn, is wat zij zeggen, wat christen bijvoorbeeld beleven dat. Dat is ook weer projectie. Dat is ook van Kabbalah overgenomen. Uh, van vader is de rechterlijn. Uh, de zoon is de linkerlijn. En de middenlijn is dan de uh, geest. De heilige geest. Dat hebben ze overgenomen. En dat ook uh, in zekere zin overeenkomt. Dat zijn een natuurlijk. Ja, dat zijn drie. Hebben dan drie deelnemers aan het bedrijf. Aan het bedrijf van het helaal. Terwijl natuurlijk is het vader is absoluut tot niets. Yeah, ja, kan het niet parallelen daarmee. Te Ik sta voor Dus de rode band kandidaatmeester. En en uh, dat duurt natuurlijk ook. Dat duurt wel niet langer dan dat de question tijd. Maar goed, één keer moeten we dat doen. En hier ook bijvoorbeeld dus één tot drie jaar. hangt er vanaf hoe je dat hoe je dat iemand doet. Oh, misschien twee jaar, misschien een jaar. Het is allemaal niet. Dus 1 tot 3 jaar. En dan de the top ja yeah, is dan is dat uh, studie voor uh, meester meester in Lorient Cikabala. Ook dat is een jaar En ook en of rav rav in Lorianse kaballen. Ook ik ben gemachtigd om iemand, als iemand echt bewijst dat hij dan echt friek leert, zetten Om iemand en, uh, in de toekomst en uh, zeg het titel Raf te geven. Dus die twee, of meester uh, en Raf mee in de Lorianse kaballen. En dan hoef ik niet bij iemand. Niet in de Joodse gemeente, niet in Israël, niet in Amerika, en niet bij Bergen en niet bij iemand anders. Is dat voor mannen? Is dat is voor mannen huh? of ook voor vrouw. <laughs> vrouwen? Als een vrouw natuurlijk met alle overgave gaat werken aan zichzelf en bereikt het echte niveau waarbij zij echt laat zien dat zij de war, groot, de grootste, uh, uh, rechter was, a, they was, a they was a in Israël. Zij was een, zij was eraf. ze was eraf. In Israël betekent vrouw, dat betekent niet een man. Als je laat zien dat jij dat kan, en dat jij dat kan, alsjeblieft. Als iemand bijvoorbeeld een... Iedereen begrijpt het? Als iemand bij vrouwen is, bijvoorbeeld, hier is een vrouw die bijvoorbeeld een homoseksuele vrouw of iets. Het interesseert ons dat wij spreken hier absoluut niet van lichamelijke dingen. Of in iemand homoseksuele mannen kan ook absoluut uh, de titel van ons ontvangen, in de Lorianse kabalen. Absoluut. Oké, ik heb niets te maken met hou weer goed. Ik heb absoluut niets te maken met religie. Al lijkt het wel dat ik zo is, ik dat, absoluut niets. Steeds <laughs> minder? <laughs> <laughs> absoluut niet. Dus wij hebben absoluut niets te maken met religie. Dus we zeggen, raf betekent voor ons is groot. Groot in jouw overgave. En niet groot in aanzien zin van anderen. Dus betekent eigenlijk, betekent in wezen dat als je raf, raf kan je worden alleen als je kleiner kan zijn dan alle anderen. Dan word, je dan, dan, dan word je in de ogen van de schepper groter. Verder. Braaf. Dus of dat en dat en dat. Meester in de Lurianse kabbala, Raaf in de Lurianse Kabbalah. Dan moet je ook nog naast deze dingen. Dat is duidelijk. Slabijs Solam, altijd. Slabijs Solam is geestelijk werk. Dan moet je toch. Dan naar dat. Plus dan plus zogar natuurlijk. En dan is het veel veel meer natuurlijk van zogar. En dan komt. Dan komt het Schaïm. Dan komt pas etschaim we En wij gaan nu al leren als nacht klein beetje Alleen dat je het beetje proeft. Maar echt et hoort natuurlijk bij de meesterstudie Waarom ik zie dat, dat dat op elke studie dat is een concentrische studie. Concentrische studie. Ja? Con, concentri concentrische studie. Waarom de wereld is concentrisch? Net zoals ig ig igolim. Concentrische studie. Study. dus elke, elke fase gaan we dan weer herhalen als het ware, maar met toegevoegde Egypte, in diepte, in diepte en niet in andere voorwerp, onderwerpen, je, we gaan iets meer leren dan dat stage en stage <laughs> en dan komt <laughs> nog iets anders bijvoorbeeld, nog een klein beetje bijvoorbeeld, uh, gehele van safer ja um, ja? Ja? oké Sefer? Ja, goed. Sefer Yetsira. Sefer Yetsira. Dus het Boek van de Schepping. Ja, Trouwens, we gaan ook dit boog, Boek van de Schepping. Het is bijna klaar. we hebben dat opgemaakt. En ik ga het voorzien voor de Hebraaus, Maar we gaan het niet. Ik heb geen toestemming. Ik dacht wel eerst. Maar die ben ik ik heb geen toestemming om dat op de site te laten maar we zullen aan iedereen van jullie afzonderlijk dat aanbieden maar ik ben niet mag het niet gewoon op de site, ik voor mij niet anderen mag dat allemaal doen wat ze willen maar ik heb geen toestemming nog dat, nog het schaim het schaim wel in het Ebreus maar niet, in het Ebreus kan je ook zeggen, maar niemand begreep het maar we hebben dat vertaald in het Nederlands goed Nederlands getaald, en als je dat leest, dagelijks, regelmatig, en je dat herhaalt nog een keer, zelfs dus als je het niet begrijpt, dan zal je enorme, enorme dingen ontvangen. Zelfs dus als je niet begrijpt enorme dingen, waarom? Jij zal dan aanboren in jezelf die uh, heilige, hoe zeg je dat, goede, uh, Delftstoffen van, van jouw innerlijke, delfstoffen van jouw innerlijke zal je dan aanboren van binnen jouw ja, okay. kering, en dan zal je omhoog trekken nog waarbij je het niet en nog gedeelt, waarbij het nog als als erts als ja, als erts, je zal dan, begrijpt iedereen dat erts is, jij gaat het van beneden een beetje aanboren, jouw taak is aanboren, net als een mijnwerker jij moet het aanboren, iedereen begrijpt het, wat ik doe, wat ik zeg als erts, als erts, erts, met alle fijne dingen erin, je gaat het op, opbrengen op wat op, op, tegen naar het licht, en het licht is als een bewerkingsmachine, en die gaat het verfijnen, het licht is net als van boven komt en gaat uh, scheiden, scheiden tussen de goud bijvoorbeeld, en, en van goud, dus het goud, als het gouderts erts is, of briljanten van alles, diamanten en dat allemaal, die gaat het allemaal van jou dat scheiding maken, waarbij alle fijne komt omhoog en alles, en alles wat, wat rommel is, blijft naar beneden. <laughs> dat is wat, trouwens, wat die man had bedoeld met die de cijferitera, dat hij wilde dat ik hem zou helpen dat die, die delfstoffen, inderdaad de delfstoffen, die, laten we zeggen, edele metalen, et cetera, om te, te laten zien waar, of, uh, waar het ligt allemaal. Want zij weten dat het zo is. Maar dat is natuurlijk ook. aardse vertolking. Van wat jij moet doen met cijferitseraar. Wat jij kan doen door cijferitseraar. Dat jij inderdaad. Alle delstoffen in jezelf. Alle krachten. Scheppende krachten omhoog kan trekken. Als erts. Omhoog. En dan worden van boven worden dan bestraald. Uh, geraffineerd als het ware. Door het licht. En dan alle dingen te komen te voorschijn, goud, eh, briljant, et cetera, et cetera. Maar natuurlijk slaat het ook op fysieke dingen Maar als alleen maar op dat alles overeenkomt met elkaar. Natuurlijk in dat boek kan je ook absolute, tot absolute vervulling komen alleen in dat boek. Als je, dan, als, als je verlangt ernaar. Als je, als je dat, dat is een paar pagina's alleen. Enkele pagina, five, pagina's. Vijf, zes pagina's met vertaling misschien tien pagina's maar als je dan verlangt ernaar en jij vraagt het bij hoger dat dit jou onthuld zal worden dan die 5, 6 pagina's is beter dan hoger dan alles wat er is natuurlijk dus alles vind je ook niet hoger uitgedaan. en bijvoorbeeld Sefer Bahir kunnen we nog even dus absolute dingen die dan waar geen mensheid aan komt zullen we even onder loep nemen in de studie daar. Waarom niet de studie hier? Want hier heb je geen zin. Hier heb je nog geen onderscheidingsvermogen. Om dat, <laughs> dat uh, onderhoop te nemen. En tegen die tijd zal ik ook met Gods hulp al veel stukken verder. Ook nieuw voor mij is het nog uh, uh, niet, zo, niet zo eenvoudig. En uh, niet nog, niet, nog niet voor mij zijn alle dingen ja. voor mij die voor absoluut, ik, waar ik absoluut geen gevoel voor heb. Uh, kan ik ook. Er zijn dingen, ze hebben voor absoluut geen, uh, het is me niet gegeven, of nog niet gegeven. Dus. Nou, daarmee verkreeg men de gele band. Ik heb geen, geen gele, hoe heet dat, stift, gele, gele band, de gele band. Gele band, de gele band. Waarom gele, waarom niet witte? We hebben gezegd, altijd blijft nog een beetje van onze, Begleiktheid, altijd blijft nog niet zo'n spierwitte. Dus niet speerwitte, speerwitte. De spierwitte band. Dat kunnen we krijgen pas de spierwitte band. De spier. Spierwitte. Witte band. Krijgt ook men, krijg men dat. Want, of ja, verkrijgt men. Heb ik, heb ik daar ergens nog een iets een stukje? het is grap het is toch, toch, toch de waarheid wat ik zeg. Oké, de spierwitte band. Nou, hier zit ook weer spierwitte band. Zie je toch wel? Heb ik gevonden. verkregen wel inderdaad wel of de, of de en of zeg je dat de titel grootmeester, grootmeester in doriaanse Kabala. Zeg je dat? Ik wil niet daar zeggen wat allemaal is. Want dan, dan is het eh, direct, direct, direct. En wat ga je dat doen? Direct, zie je dat? Direct krijg je dat. Direct met de komst van de Mashiach. Van de Mashiach. Ja, van de Mashiach. Dus hij gaat, jou dat, hij gaat jou dat toekennen. Toekennen, zeg je dat? Diploma, diploma, mm -hmm. yeah. toekennen, toekennen. Toekenning door, door, machine. niet mee. Maar voor de rest ben ik wel, het is wel aan mij gegeven om dat met jullie zo so ver te komen dat het zo is. Maar voorlopig voor ons voor voor natuurlijk belangrijk is voor ons is En als je leraar al bent, dan kan je natuurlijk verder doorborduren zelf, zelfstandig. De bedoeling is dat je zelfstandig gaat verder. En we, ik alleen maar geef je ook een beetje richting, uh, uh, maar dat je dat zelf allemaal verder gaat. hebben we dat? Een beetje? Die vier banden kregen we daar. En vier, rond vier? Niets anders bestaat dan die vier. Dus dat dat is zeer rampje. goed niet, want goed is zwart. Maar goed, goed blijft steeds alleen ontvangen een beetje. Maar goed, is, is, is het niveau toch wat niet tot geestelijke eigenschappen behoort. Al die, die vier behoren tot de eigenschappen van de schepper. En wij, wat is onze taak, om ons in overeenstemming te brengen met de eigenschappen van de schepper. Ja? Dat is overeenkomst dat overeenkomt met zeerandpin, ja, yeah. of zes sferoot van zeerandpin, ja, iedereen, rode band overeenkomt <laughs> met bina, dat is ook dat ook jouw niveau zal ook zo so opstijgen, bina, yeah. of één sfera. Uh, ge uh, dat gele band, ik heb geen gele uh, dat, maar dan meester is overeenkomt met. Zit, zeg maar. Ja, met. Oké. Okay. Ik uh, zou het een beetje anders okay, zeggen. Bina, oké, Bina is goed. Bina. Want maar, dan gaan we toch wel een beetje, een beetje te hoog. En ik bedoel, dan beloof ik iets wat ik niet ga waarmaken. Bina, en bedoel ik daarmee? We weten dat ima. Dus een moeder. Moeder, moeder bina. Oké, okay. dan hebben we dat. Zeg dat. ima ima. Heel belangrijk, nietwaar? Ik weet dat het mo i no Of heet het moeder bina. Ik heb ik nooit over gesproken, maar moeder bina. Dus het is bina. Ababa ima. Ababa ima. Moeder bina. En. En Heileband dat is dan, dat is, wat we zeggen, zo, is moeder is moeder Dat is dan, bina, de bina, van bina. Dat is dan, bina van bina. En dat is, Heileband is dan abba, of vader, vader. Father. Dat is so, ook okay. in, dat is het. samen A Sfira. maar in het dat is dan vaderbina. Um, vaderbina of Chochmadi. Chochmaad de bina. Dat is het hoogst haalbaar, Het hoogst haalbare Haalbare in 6000 jaar. Of 6000 jaar van correctie. En daarom is het ook overeenkomst bij ons met meester. Natuurlijk, in de eerste instantie moet je meester zijn ten aanzien van jouw eigen lichaam. Ten aanzien van jouw eigen. Altijd Het doel van onze studie is om meester te worden van jezelf. Onthouden. Dat is allemaal uh, projectie moet zijn van jouw meesterschap over jezelf. Dan kan je worden ook meester in de variantie Kapel. Maar de bedoeling natuurlijk is dat wij alles wat we hier zullen leren dat wij, dat jij meesterschap uitoefenen over jezelf. Over Oké? Dus we zijn Chogma. En straks. En dat is natuurlijk hier. Verkregen we dat als de machia komt, dan is dan, dan het, wort het, wort het dan, dan wordt het wat wordt het dan? Cochma. En keta. Chogma En keta. Echte chogma. Dus een van Chogma En niet Chogma van bina. dat? En dat is. Onghal, dat, like, dat is niet wat wij, dat, dat kunnen wij niet ontvangen uh, tot de komst van de machine. Dus Vandaar dat, dat de spierwitte band, en dat komt alleen van de machine. Duidelijk? dus dat is een studie, studie Kabbala, studie Lurianse Kabbala. Dat ook, laten we zeggen, dit doet drie jaar, één tot drie jaar nou, wat het allemaal daar, ik heb gezegd, dat direct, ook daar niet direct, maar dat komt wel, dus alles in elkaar hebben wij tussen de, ja, tussen de, tussen vijf en, en, vijf, tussen vijf en elf jaar, of twaalf jaar, laat zeggen, elf, elf jaar, zeggen, elf jaar. In Israël, daar zitten ze daar hun broek te versleten, al, 15 jaar en well, nog niet. bereikt. Nou, ik weet niet wat we hebben bereikt, <laughs> maar, maar we zullen kijken wat we het gaan bereiken. We willen zeer een pauze, een pauze, en dan gaan we weer verder met onze studie.